Hoe kunnen we de antichrist herkennen? Daarover hadden we het in de laatste aflevering van Eindtijdenprofetie en daar gaan we ook vandaag mee verder. Jan van Banneveld, hartelijk welkom. Het was eigenlijk best een beetje spannend de afgelopen aflevering en toen moesten we er opeens mee stoppen omdat het de tijd op zat. Maar we waren bezig met die twee keer drieënhalf jaar. We hadden gezegd van nou, in de eerste drieënhalf jaar gaat die antichrist gewoon zijn plek. Uh, hij komt uit het niets op. Hè? Uh, hij was uh, zelfs niet een, een onaanzienlijk man. Hè? Of is het een vrouw? Onbekend iemand. Is het een man of een vrouw? Een man. Jij denkt een man. Ja. Ja, tegenwoordig komt de duivel ook in allerlei gedaantes, toch? Ja, maar ik denk niet dat de wereld rijp is om een vrouw als zodanige te accepteren als leider. De westelijke wereld, natuurlijk wel. Maar de islam, bijvoorbeeld, niet. En de oosters godsdiensten niet. Dat is argument. Ja. Maar goed, hij gaat zich dan, zeg maar, een plaats veroveren in Jeruzalem. En we hadden gezien dat het breekmoment was dat hij dus echt gewoon op de troon gaat zitten in, in, in de, de tempel. tempel. En dat daarna, zeg maar, die, die andere oorlogen gaan plaatsvinden. Daarna Omdat... komen de oordelen. Ja. Daarna komt, wat in openbaring staat, de toren van het lam. Ja. Ja. Nee, want dan wordt ze eer helemaal aangetast. Dat is de tweede 3,5 jaar. En dat gebeurt tijdens wanneer en hoe en hoe lang dat duurt, ja. dat, dat weten we niet. Dat wat, ik, wat ik opmerkelijk vind in uh, Daniel uh, 12, wat ik uh, onlangs uh, een keer las, is dat uh, er staat bijvoorbeeld uh, in Daniel 12, vers 7, het tweede deel. En wanneer er een eind komt aan het verbreizelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen volleindigd zijn. Ja, nou, wie, wie is het heilige volk? Dat, ja, is, Israël, dat is Israël, het uitverkoorde ja. volk. Ja. En uh, dat gaat dan, en dan staat het weer, één tijd, die tekst die ja. je noemt, tijden ja. en een halve tijd. Dat is weer die drieënhalf drie, ja. jaar. Ja, en dan komt daar een eind aan, dat is het moment dat de Messias neerdaalt op de Olijfberg. Ja. En dan die legers van de vijanden verbrijzeld ja. worden. En dan komt er dan een paar, laat ik zeggen, een paar jaar dat die tempel gereinigd moet worden van de invloed van de antichrist. Mm -hmm. En dan zo langzamerhand wordt dat duizendjarig vrederijk opgebouwd. Ja. En de volken zullen naar Jeruzalem gaan, delegaties. Zullen daar onderwijs krijgen in de, de wetten van God, in de Torah. Mm -hmm. ja, zullen de Sabbat gaan vieren. Ja, er zullen een heleboel mensen nu de, de wenkbrauwen gaan fronsen. Maar ja, ja. ze willen weer wettig moeten worden. <laughs> ja, ja, want ja, de wet dat van God is volmaakt. Ja. En uh, oh, er kijkt niemand meer <laughs> nu. <laughs> ja. uh, wat, wat ik ook nogal interessant vond aan het hele stuk is uh, het eind van uh, Daniel 12. Want... Um, daar wordt inderdaad iets genoemd over die weer, die 3,5 jaar. Hè? En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt, nou, daar blijkt dus uit dat er wel een tempel moet zijn en dat er ook weer een offer moet zijn. Ja, duidelijk, Want ja. op dit moment is er geen offer. En geen tempel. Nee. Um, en de gruwel wordt opgericht, hè? dat was die, die verwoesting brengt. Ja, ja. Dat zijn 1290 dagen. Dat is dus uh, 3,5 jaar, hè? Nee, dat is 3,5 jaar plus 30 dagen. Wat is die 30 dagen? Want die wordt inderdaad genoemd. Ja, en dan nou, nou uh, verder komt er nog eens een keer uh, 1335 dagen ja. er weer een paar dagen ja. erbij. Waar, waar, wat staat de betekenis van? Uh, ik denk, ja, dat is heel privé ja, ja. hoor. Ja, ja. Uh, dat er ten eerste een tijd nodig is om die tempel weer te reinigen, mm -hmm. zoals in de tijd van Ezra en Nehemia. Ja. En, en, enzovoorts. Maar. Ik denk dat er ook een tijd tussen zit van rouw. Ja, wat, wat, Waarom uh, rouw? Yeah. Rouw staat er in uh, Zacharia 12. Zij zullen een rouwklacht aanheffen als ze hem zien die zij doorstoken hebben. Yeah. Rouwklacht, niet van, uh, ja, van spijt of van verdriet, maar toch rouwklacht om, om, om de Jezus. Mm -hmm. en, en dat zit hem ook in die... Periode die daar nog tussen zit. Ja, Want er staat wel zaligheid die blijft verwachten en 1335 dagen bereiken. Ja, dan is alles klaar, dan is ja. het afgerond. Ja. Dan zal in heerlijkheid uh, de Messias plaatsnemen uh, in de tempel. Mm -hmm. Zoals in uh, Ezekiel staat. De heerlijkheid des Heren zal dan komen en zal dan de tempel vullen. En vanuit die heerlijkheid zal Gods wet uitgaan over de hele wereld. Het ja. komt dus... Het gaat dan niet van, uh, bom, daar is de Messias, uh, Hup, het is afgelopen. Mm -hmm. Nee, er moet ceremonieel nog heel wat gebeuren. Ja. En, en, en de, de volken die worden onderworpen. En dan pas, na die korte tijd, dan zal dat vrederijk aanbreken. En dan zal Israël daar zijn functie als een koninkrijk van priesters, mm -hmm. als onderwijzers van de wet en dergelijke, en uh, leiders van deze wereld innemen met, ja, denk ik ook wel, de opgestaan uh, van de gelovigen. Ja. Uh, samen met Israël. Ja, altijd precies. samen met Israël. Dat moet je goed uh, vasthouden. Ja. Ja. Heet, het is niet zoals sommigen dan zingen... wij zullen de wereld vullen met Gods lof. Het is altijd samen met Israël. Hmm. Want daar heeft God Israël uiteindelijk voor uitgekozen. Ja, precies. Ja. Heet, maar, maar in die tijd, die eerste drieënhalf jaar... zal vooral voor gelovige joden en voor bijbelgetrouwe christenen bijzonder moeilijk zijn. Want daar waren we mee geëindigd. Ja. Die tekst uit openbaring 6. Mm -hmm. Toen hij het vijfde zegel opende, dat was uh, de heer Jezus, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God, ja. het, tot de conclusie dat was Israël, gelovige mm -hmm. joden, ja. want hun zijn de woorden Gods toevertrouwd, en om het getuigenis dat ze hadden. Ja. En wie hebben het getuigenis? Dat zijn de gelovigen in de heer Jezus. Ja. En dat zien we heel bijzonder. Zien we dat ook in, in openbaring 17? Zien we dat nog duidelijker? In, ik meen openbaring 17, uh, vers 6. En in openbaring 17, vers 6. In, daar wordt beschreven de vrouw op het beest. Ja. En die vrouw op het beest, dat is de. Antichristelijke kerk, de kerk van de Antichrist, waarin alle kerken en groepen zullen samengevat mm -hmm. worden. En iedere kerk die niet expliciet beleidt dat Jezus Heer is, zal wegduiken in de kerk van de Antichrist. Ze je bedoelt eigenlijk te zeggen: van um, de, de, de kerk gaat uh, meer en meer richting uh, de religie van de Antichrist? Heel duidelijk, ja, dat zie je vanuit de Wereldraad van Kerken duidelijk. Ja. Ja. En dat zie je ook bij de Nieuwe Wereldorde en de Nieuwe Wereldreligie die ze ja. aan het maken zijn. En wat is de Nieuwe Wereldorde? De Nieuwe Wereldorde, dat, het Rijk van de Antichrist. Niet? En de Nieuwe Wereldreligie. Mm -hmm. Kijk, altijd machthebbers die de wereld willen beheersen moet doen dat via een religie. Ja. Nebukadnezar maakte een groot beeld dat iedereen moest aanbidden. Mm -hmm. uh, in het rijk van Alexander de Grote... moesten ze allemaal de Griekse godsdienst aannemen, ja. de Griekse religie. Ja. Uh, in de tijd van de Romeinse keizers... moesten ze de Romeinse keizer als een soort godheid aanbidden. Ja. En dat is de reden waarom uh, de meeste uh, wereldrijken niet dulden... dat, uh, dat er dat... mensen zijn die Jezus aanbidden. Precies, dat is een ja. duidelijke zaak. Ja. Ja, en dat zien we dus hier ook. Wat gebeurt er dan in, vers, uh, in die wereldkerk? Ik zag die vrouw die dronken was van het bloed der heiligen... en van het bloed van de getuigen van Jezus. Hmm. Dus er zijn dus duidelijk twee groepen die in die grote wereldkerk vervolgd worden. De heiligen, dus Israël, Gods volk... Hmm. en het bloed van de getuigen van de heer Jezus. Dat zijn de mensen die ja. blijven volhouden, fanatiek blijven volhouden, zou ik bijna zeggen... Niks ervan, we willen niks anders, Jezus alleen is Heer. Ja. Dat is hoe, kunnen, hoe kunnen mensen die op dit moment zitten te kijken, Jan, uh, en, en, en niet zo ingevoerd zijn in het woord zoals uh, jij en ik dat misschien zijn, uh, hoe kunnen zij onderscheiden of zij in de goede kerk zitten? Nou, even heel praktisch. Ja, hè, dat is duidelijk, uh, die kerk moet een eerste duidelijk beleiden dat de Bijbel het woord van God is. Mm -hmm. Niet een woord van God of een openbaring. Van Genesis 1 tot en met openbaring 22, geïnspireerd door de Heilige Geest. Onveilbaar onfeilbaar woord van God. Ja. Mm -hmm. Ten tweede, de juiste kerken, die zullen ook Jezus als Heer beleiden. Als Zoon van God, als enige geboren Zoon van God. En het derde, bijbelgetrouwe kerken zullen van harte achter Israël staan. Mm -hmm. Zullen voor Israël bidden en zullen proberen hun band met Israël, waar we misschien een volgende uitzending over zullen hebben... Ja. hun band met Israël ook te gaan realiseren. Ja. Dat zijn de drie kenmerken van een Bijbelse kerk. Ja. En een Bijbelse kerk zal vanuit deze standpunten twee prioriteiten hebben. Dat is de evangelieverkondiging, want mm -hmm. dat is de expliciete taak van de kerk. Daar is Israël nog niet aan toe natuurlijk. Nee. En het tweede is, in deze ongelooflijk spannende tijd voor Israël... ...biddend en steunend en bemoedigend achter Israël staan. Ja. Want wij, je mag je rustig zeggen, wij zijn het machtigste leger uiteindelijk. Mm -hmm. Want we hebben de machtigste wapens die er maar zijn. Twee machtige wapens hebben wij als ja. kinderen Gods. Ten eerste het woord van God, ja. dat is een zwaard. Ja. Denk daarom de duivel is maar voor één ding bang. Dat is voor het zwaard. Dat is voor het woord van God. Ja. En de heer Jezus versloeg hem ook met een paar teksten uit de Bijbel. Ja. Wegwezen. Ja. En de heer Jezus, zijn woord was vol macht. De storm die werd stil. En de staat, doden werden opgewekt. Er staat geschreven. Er staat geschreven, duivel. Ja. Uh, ik ben een kind van God door het geloof in de heer Jezus. Amen. Niet ja. en, en, en zo is dat woord van God dat we moeten proclameren. Ja. En het tweede is natuurlijk uh, het gebed. Ja. Het tweede, want wij hebben als gelovigen door... Langs de nieuwe en levende weg, zoals de Bijbel zegt, langs de weg die de Jezus voor ons gebaand heeft door zijn offer op Golgotha, hebben wij directe toegang tot de troon. Amen. Dat is wat. Ja, geweldig. Ja, en uh, daarom, zijn, zijn, en zijn daarom ze... moeten we dus inderdaad ook gewoon goed in de gaten hebben dat, uh, dat de, de antichrist zijn eigen kerk heeft. Die krijgt zijn eigen wereldkerk, ja. ja. ja. Dat hebben ze allemaal geprobeerd. Ja. Een eigen wereldkerk. Kijk, Hitler die wilde toch ook dat het kruis uit de kerken verdwijnt ja. en dat het hakenkruis ervoor in de plaats kwam, dat er een of andere oude Germaanse <hums> uh, godsdienst uh, weer uh, tot leven kwam. Ja. En dat zie je nu ook weer in Europa. Nu we onze bijbelse, joods-christelijke tradities en dergelijke die goed laten, loslaten, waren, loslaten mm -hmm. komen daar die heidense goden met, met allerlei or, orgieën en dergelijke, mm. komen ervoor in de plaats. Het ja, is zo ontzettend erg, is dat. Ja. Terug naar die, naar die antichrist um, ja, en, en, en, en zijn valse profeten. Want we hebben het eigenlijk uh, wel over, gaat over meerdere antichristen, maar we hebben het ook over valse profeten. ...in de Bijbel. Waar, wat verstaan we daaronder? Uh, die, uh, die antichrist... Uh, ...ja, wie is het? Veel wordt gedacht aan... Uh, uh, aan een leider van de Europese Unie. Ja. Uh, je noemde Obama al de vorige keer. Nou ja, die, die, die, ja is, die, die wordt genoemd. In, in, in, in, in mijn boekje hier... ...suggereer ik over de eindtijd... Israël en de islam... ...dat suggereer ik dat het... Een, ...een kalif is ja. van het her, herleefde mm -hmm. Turkse wereldrijk... ...dat ja. zo'n 500 dat jaar de groter van de, grote de wereldbeheerst ja. heeft. Ik noem daar ook een zomaar... Uh, nou ...niet voor de lol natuurlijk wat die dingen doen... ...maar ik, ik, als illustratie noem ik prins Hassan. Mm -hmm. Dat is uh, een, een twaalfde afstammeling van Mohammed. Ja. Dat is de oom van de huidige koning van Jordanië, Abdullah. Ja, maar daar, daar is nu alles aan het schudden. En daar is, ja, maar dat schudden waar we de eerste uitzending van ja. deze serie over gehad hebben. Uh, dat schudden en zeven wat eruit gebeurt. daar komt natuurlijk duidelijk een, uh, een eenheidsrijk uit. Ja. Overal, ook in Syrië, in, zelfs in Libië, in Tunesië, maar vooral ook uh, in, in, uh, in Egypte. Hm. daar krijgen de, de radicale moslims, de moslimbroederschap, de overhand. Ja. En nou, Al-Samadan werd natuurlijk ook met uh, verven gevierd hè? door al die overwinningen in Libië, Libië enzovoort. Ja. En, en dat wordt een, een, een overwinning voor Allah. Want die dictators die stonden een Islamitisch Wereldrijk in de weg. Want Gaddafi die wilde natuurlijk geen cent toegeven aan Assad. Mm -hmm. En Assad die wilde ook al de, de wereld regeren over, over Libanon ja. en dergelijke. En Ahmadinejad die maakt ruzie met de koning van, uh, van Saoedi-Arabië. Zou je dan kunnen zeggen dat God zeg maar, die, die uh, dictators toe heeft gestaan zo lang te blijven, uh, omdat dat in zijn uh, taal Samario past. past? Natuurlijk, tuurlijk, want Israël dat moet ook helemaal hersteld worden. Ja. Israël moet de tijd hebben om zijn land te herstellen, ja, Jeruzalem dat, te herbouwen. Dat, dat, dat is aardig gelukt. En dat is goed gelukt. Dat, ja. uh, en, en dat blijft door. Het dat had is... niet gekund als uh, de moslimbroederschap... Uh, zeg maar 50 Eén jaar moslim geleden... Heeft, ja, ja. Of 70 jaar geleden al die, die, ja, ja. Uh, die, die, die, die macht had gehad. Daarom, had... daarom gaat uh, Mahmoud Abbas het weer proberen... Met een enorme intifada. Hm. Uh, we zitten nu begin september... En dat zou eind september gebeuren. Ja. Niet, en, en, en, en als t, dat kalifaat er komt... Mm -hmm. Dan verenigt hij zich ook tegen Israël. Ja. Twee dingen die dan al die islamitische landen verenigen. Dat zijn uh, de radicale ja, islam, mm -hmm. het kalifaat. En het tweede is, dat wordt allemaal gevoed door een gemeenschappelijke haat tegen Israël, ja. die geïnspireerd wordt natuurlijk uit de vorst der duisternis, die de basis van de islam helaas. Ja. Dat is heel verdrietig. Ja. Aan de andere kant zien we ook dat dat God werkt. Ook daardoor. Want ook al in Egypte zijn veel jongelui teleurgesteld over deze ontwikkeling. Ja, ja. En wat gaan die zoeken op het internet? En wat vinden ze? Behalve allerlei smerige dingen, vinden ze ook ontzettend veel uh, evangelie. Ja, precies. En, en dat ja. zie je in Iran, waar ontzettend veel jongelui mensen die de Jezus al gevonden ja. hebben. Aan de ene kant gaat Gods werk op een machtige manier door. En aan de andere kant zien we dan het Rijk der Duisternis opkomen. Ja. Ja, dat, en, dat, en dat moet gewoon uh, plaatsvinden om alles ja, ja. zijn plek te geven. Ja, maar ja. hoe we er doorheen sporen, dat hangt af van onze gebeden. Ja. Dat hangt van, want God heeft zo'n ontzettende macht in de handen mm -hmm. van de mensen gelegd. Ja. Is hij met Adam mee begonnen, hij was de machthebber. Hij was zo krachtig, hij uh, kon alle dieren een naam geven. Ja. Uh, en, en, en duidelijk erin zijn, hij moest de aarde onderwerpen... Hij straalde van de heerlijkheid Gods. Ja. Dat was wat hij verloor natuurlijk toen ja. hij uh, naakt bevonden werd. Precies. Hij straalde ervan. Ja. En, en wat een macht heeft de Heere God aan zijn discipelen gegeven, de Heer Jezus. Ja. De doden wekte ze ook, de ja. zieke genazen. Ja. En al die tekenen van het Koninkrijk die komen ook nu weer naar voren. Ja, zie je ook precies. vooral in de derde wereld. God geeft het keer in ons land ook. Ja. Dat, dat is op mijn gebed. Amen. Ja. Want God wil dat wel. Ja. We lezen ook over die vervolging. Lezen we nog meer in de Openbaring hoofdstuk 12 vers 11. Openbaring 12 vers 11. Dan komt er een oorlog in de hemel en die oude slang, dat is de duivel, wordt uit de hemel gekuiperd, die verdwijnt. En dan wordt er gezegd in vers 10 eerst: "Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagden... Daar hebben we ook wel eens last van, ja, dat, dat ik aangeklaagd word. Ja, ja. Voor onze God is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen, wie wij? Door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Dat zijn weer die twee groepen. Ja. Het bloed van het lam en het woord dat er gesproken wordt, wat ook Israël toevertrouwd toe is. Mm. En wat, wat nog ernstiger is van deze zaak... Dat is dit. Kijk, in de eindtijd is altijd God er nog op uit om te redden. Ja. Altijd wil ja. God nog redden. En vlak voordat die antichrist komt, gebeurt er iets merkwaardigs in de hemel. Dat lezen we in openbaring 5. In openbaring 5, daar neemt het lam, de heer Jezus, in de hemel de boekrol mm -hmm. om die eindtijd te ontvouwen. Ja. Hè, om die eindtijd te onthullen. En het zal een soort start zijn van uh, een soort van, van de, van de eindspurt. Van, ja, van die laatste zeven ja, jaar. Denk ik. Ja, ja, ja. Eh, toen wierpen de vier dieren. Vier dieren, dat zijn vier machtige topengelen, zijn mm -hmm. dat. En de 24 oudsten. Dat zijn ook, de, laat ik zeggen, de, de ministerraad in de hemel van ja. de Engelen. Ja. Die wierpen zich voor het Lam neer. Wat ik er een keer bij mocht zijn. Mm. wierpen zich voor het Lam neer. En ze hadden elk een citer en gouden schalen voor reukwerk. Dat zijn de gebeden der heiligen. En die brengen ze voor het aangezicht van God. Mm. Dat is wat. Ja. En dan zeg ik wel eens, zorg dan dat die schalen vol zitten. Ja, precies. Zorg dan, ja. want het is net alsof God wil zeggen tegen die 24 oudste: ...breng nou die gebeden der heiligen voordat hij verschrikkelijke tijd aanbrengt... Ja. ...breng die nog even voor mijn aangezicht... Want ik moet nog kijken of ik een bepaald gebed van uh, onze broeder uh, Dolf <laughs> nog moet verhoren. Ja, ja. Of een hele stapel gebeden van, van Jan van Barneveld nog moet verhoren. Of van, van, is even of van de kijkers. Of van de kijkers nog moet verhoren. Ja. Zorg dat de schalen van God hmm. vol zijn. Ja. Want ze worden echt voor het aangezicht, uw gebeden worden echt voor het aangezicht van de Heer gebracht. Ja, en dan apart, gebeurt ja. het midden onder die eindtijd, midden onder de rampen, dan gebeurt het nog een keer. Mm -hmm. Dat lezen we in openbaring 8 vers 3 er kwam een andere engel met één gouden wierookvat En die ging bij het altaar staan. En hem werd veel reukwerk geschonken... om het te geven met de gebeden van alle heiligen... op het gouden altaar voor de troon. Ja. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen... steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. Zo ja. mooi is dat, hè? Ja. Weer ook midden in die nood, midden in je strijdskuze... Dan, dan, dan het laat die... zien hoe uh, krachtig ook het gebed is. En, ja. en hoe God het ook gebruikt. En hoe God daar ook aandacht aan besteedt. Ja. Ja, God dat wil op deze ja. manier. Ja. En dat is dan ook de kracht van ons in deze tijd. Hier. Ja, en, en, en zo kunnen we ook Israël tot steun zijn. Dat ja, staat ook ergens in Daniel. Staat op, in die verschrikkelijke eindtijd zal er een groep mensen zijn... die Israël tot kleine steun zal ja. zijn. Tot kleine hulp. Ja. Nou We zijn maar een klein groepje. Ja. En we zijn kleine, onmachtige mensen, maar we hebben de machtige wapens. Ja. Gebruik die wapens dan Precies. In, in je ja. voorbeden. Want uiteindelijk zal de Heer overwinnen. Ja. En, en, en hoe het gaat, kijk, die tijd van benauwdheid, die kan ook verkort worden. Ja. Dat zegt de Heer Jezus ook. Ja. Dat zegt, dat zegt wat de Heer Jezus ja. dat zegt, dat zien we in Matthäus 24. Staat een zeer merkwaardige te tekst. Matthäus 24. En dan zien we daarin, waar de heer Jezus spreekt over die eindtijd, in vers 19 bijvoorbeeld. Wee de zwangere en de zogende in die dagen, bid dat uw vlucht niet in de winter valt. Hmm. Over die vlucht hebben we misschien straks nog even de tijd, dat ja. staat in openbaring 12. Dat schiet wel heel erg hard op naar het eind van deze Oké, okay, nou, dan moeten we opschieten. Ja. Bid dat uw vlucht niet in de winter valt, en ook niet op een sabbat, Het hmm. gaat dus is over Israël voornamelijk. Want er zal in die tijd een grote verdrukking zijn, zoals die er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en nooit meer wezen zal. Indien die dagen niet ingekort werden, ja. zal geen mens behouden worden. Ja. En met andere woorden, hoe worden gebeden, hoe worden profetieën of beloften vervuld door het gebed? Ja. Dus het hangt, stel dat alle kijkers is gaan bidden, heer. Wilt u deze dagen van benauwdheid voor Israël, maar ook voor de vervolgde christenen, Verkorten. en ook voor de wereld, wilt u die alsjeblieft inkorten. Ja. Nou, één minuut per, per gebed. Ja. Nou, laat er eens duizend mensen kijken, hebben we het al duizend, duizend minuten ingekort. Nee, ja. maar ik, ik maak een grapje, ja. maar zo serieus is God met zijn gebeden. Ja. Want ook in openbaring zien we dat er voor Israël uitkomst is. Dat lezen we in openbaring 12. En daar moeten we dan waarschijnlijk mee eindigen. In openbaring 12. Daar staat een enorm groot teken in de hemel. Een dus teken in de hemel. Een vrouw met de zonde kleed, de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Die vrouw is Israël. Hmm. Ja? Want uh, ze hebben het met de zonde kleed en de maan onder haar voeten. Daarom is de islam zo kwaad op die vrouw. Want wat was het symbool van de maan? Want van de die islam, islam is dan een halve maan. Wat zie je boven alle minaretten? Een ja, ja. halve maan. Wie ja. is Allah? Die heeft... Mohammed die heeft toen in... Uh, hoe heet het? Uh, in Mekka. Uh, hadden ze zo'n zo paar honderden goden. Daar hadden ze daar. Mm -hmm. Hij heeft er 364 op de vuilnisbeeld gegooid ja, daar. Ja. En de maangod heeft hij overgehaald. Ja, ja. Snap je? Ja. En de maan onder haar voeten. Ja. En een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Dat is, is de Israël, de twaalf stammen. Ja. De twaalf stammen. Ja. Nou, en die draak, die vrouw die baart dan een, een zoon, dat is de Messias natuurlijk. En die vrouw die wordt vervolgd, en er staat in vers 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, maar zij een plaats heeft door God bereikt, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Weer die drieënhalf jaar. Ja. 1260 ja. dagen onderhouden. Nou is het zo. Is dat de eerste of de tweede drieënhalf jaar? Dat is de tweede drieënhalf jaar. Ja. Dus als die hele grote druk komt. Ja, ja, ja, ja. Dan, gebeurt dat. dan gebeurt dat. Want dan wordt die draak ook uit de hemel gegooid. Ja. En dan gaat hij dus in, in pure woede. Gaat hij te keer tegen Israël natuurlijk. Ja. En tegen die vrouw daar. Ja. Ja. Ja, want daar staat daarachter staat die oorlog in de hemel. Dan wordt hij ja. eruit gegooid, wordt dat Zit. verder gedaan. Ja. En, en dan gaat hij dus naar die woestijn toe. En dan staat hier ook in uh, vers hoofdstuk 12. Uh, vers uh, 15. <coughs> en de slang, die vrouw die gaat vluchten, eerst vers 14 maar even. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen. Dus die Joodse vluchtelingen, die gaan per vliegtuig gaan ze naar de woestijn. Ja ja, dat is het ja. altijd voor een vl vliegtuig. <laughs> iemand die, die die wist op weet ik veel wat dat een vliegtuig is, dat ja. kan Johannes nooit weten. <kwijnt> maar hij zag het wel. zo zijn ook bijvoorbeeld die jemenitische Joden. dat is dat ja, je kent ja, het verhaal ja, wel. zeker, absoluut, op een bijzonder. Want ze wouden er niet in. In de vliegtuigen. Ja. En toen zei uh, die, die, die Joodse officieren die er waren, die zeiden, kom nou, ja. God die zal een grote arend sturen om ja, jullie naar het beloofde land te brengen. Ja. En daar staat die grote arend, ja. hij komt er geen, daar kun je niet allemaal in, nee. in een arend, dus daarom heeft hij die gestuurd. En zo gaat hij dat weer doen. Ja. En, en het frappante is dat Israël nu al bezig is om een enorm groot internationaal vliegtuigveld te maken bij Eilat. Oh ja. Ja, ja, okay. zo krijgen weer wat actueel nieuws. Yeah. Het blijft allemaal even actueel, yeah. want er is bescherming voor deze mm. vrouw, voor Israël. Yeah. Ja. Zoals de eerste christenen, de Joodse gelovigen, mm -hmm. wegvluchten uit, uh, uit Jeruzalem. Toen Jeruzalem in het jaar 70 belegerd werd yeah. Yeah. en naar, naar Pella mm -hmm. vluchten ze. Nee? En zo zullen dus ook een heleboel Joodse mensen zullen dus kunnen vluchten en zullen daar blijven zitten naar die woestijn waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang en weer één tijd en tijden en een halve tijd. En de slang weer water uit haar bek achter haar aan om die vrouw te laten meesleuren, maar dat gaat ook wel niet en, en dan gaat het dan. En tenslotte vers 17, en de draak werd toornig op die vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. Tegen wie? Tegen hen die de geboden van God bewaren, orthodoxe joden onder andere, mm -hmm. en het getuigenis van Jezus hebben. Dan krijg je weer die vervolging van die vrouw. Ja. Maar een gedeelte van Israël wordt daar ook beschermd en een gedeelte blijft in Jeruzalem en zal dan aan het einde van die 3,5 jaar door de Messias zelf, door de Heer Jezus... Gered worden. Ja, en dat is dan het einde. En dat, en, en dat is dan het eind van het Rijk van de Antichrist. Ja. En het begin van, van het een duizendzijde rijken, Rijk. Waar we het over gehad hebben. Ja. En ja. wij zitten dan middenin in die, die, die woelige tijd die eraan vooraf gaat. Ja. Die, die overgangstijd die wij dan noemen de tijd van de weeën van de Messias. Ja. Zo noemt de Jezus die tijd. De, de tijd van de weeën. En we zien dat het allemaal steeds sneller gaat. En steeds veller wordt. En wij heffen onze hoofden op en zeggen: Halleluja, de Heer Jezus komt eraan. En, en, en, en we steunen deze vrouw die eigenlijk ook de weeën ondergaat van de wederkomst van ja, de precies. Heer. Voor hen is het de eerste komst, maar van de wederkomst. Daar moeten we bij laten, Jan. Tijd zit erop. Bij de wederkomst. Ja, de wederkomst. Hij <laughs> gaat komen. Amen. En, uh, en daar mogen we naar uitzien. Hartelijk dank voor jouw toelichting uh, ook op deze aflevering. En ik zie je graag een volgende aflevering weer terug. Graag. Weer thuis, uh, blijf uw uh, hoofd verheffen. Kijk naar, uh, naar de bergen waar onze hulp vandaan komt. Amen. En, uh, de heer Jezus uh, geeft het ons al aan in zijn woord dat uh, wij uh, onze blik op hem mogen richten. En als we dat doen, dan hoeven we ook nergens bang voor te zijn. Ook niet voor alles wat er gaat komen. Want hij, net zoals hij zijn volk Israël beschermt in die tijd, zal hij ook ons beschermen. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering van Lijntijd en Profetie.